door al negens met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie behandelt de aard. De recherche denkt dat het de bedoeling was de man neer te schieten... maar omdat het wapen weigerde... werd hij meerdere keren hard ermee op zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer had volgens de Telegraaf afluisterapparatuur... aan Astrid Holleder verkocht. De kans wordt steeds kleiner dat de Hoekse lijn nog dit jaar gaat rijden. Dat komt vooral doordat de beveiligingssoftware van de lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland te laat wordt geleverd. In de oorspronkelijke planning zou de Hoekse lijn al vorig jaar september hebben moeten rijden. Staatssecretaris Harbers zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de Armeense kinderen Hovik en Lili in Nederland kunnen blijven. Hij benadrukt dat het oneerlijk zou zijn voor anderen met eenzelfde verhaal die zich wel aan de uitspraak van de rechter houden en vertrekken. Vrijdag besloot de Raad van State dat de twee kinderen van 12 en 13 uitgezet mogen worden naar Armenië. Vanaf nu kunnen winkeliers gebruik maken van een waarschuwingsregister in de strijd tegen rondtrekkende stelende bendes. Daarin staan gegevens waarmee ze elkaar sneller kunnen waarschuwen tegen die bendes. Het is het resultaat van een intensieve samenwerking van politie, justitie en winkeliersverenigingen. President Poetin heeft het omstreden wetsvoorstel over verhoging van de pensioenleeftijd in Rusland aangepast. De leeftijd voor vrouwen wordt verhoogd naar 60 in plaats van naar 63 jaar. De verhoging voor mannen blijft ongewijzigd. Die gaan in de toekomst op hun 65ste met pensioen. Er is in Rusland veel kritiek op de plannen. Vooral omdat de gemiddelde levensverwachting van de Russische man 66 jaar is. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. In het oosten en noorden nog even zon. Maar uiteindelijk valt overal buien regen. 19 tot 24 graden is het. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui. En dan wordt het niet warmer dan 20 graden.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 come like el capone when me say Gonna make you sing. I wanna I just got a loud no way, no amount of bam. Fresh that cheese, man. I, I, I, I bump up like a traffic jam. Man. I was quick to pay that girl like uh, Uncle Sam. He go, eh? Hey.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 man uh -huh.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 we have a good time baby.